Pinocchio wordt een echte jongen. Pinocchio had zo'n haast om weg te komen dat hij heel ver de zee in zwom. Hij kon het land niet meer zien. Overal om zich heen zag hij water. Maar hij was helemaal niet bang. Hij was zo blij dat hij vrij was dat hij af en toe met zijn benen wild in het water trapte. Pinocchio zwom uren en uren rond. Plotseling zag hij vlak bij zich een rots van marmer. En bovenop de rots stond een heel mooi geitje. Het dier mekkerde heel vriendelijk tegen hem. Tot zijn grote verbazing zag Pinocchio dat de haren van het geitje blauw waren. En toen begreep hij dat het geen gewone geit was. Het was natuurlijk de vee en ze kwam hem vast redden. Zijn hartje begon tweemaal zo snel te kloppen en hij begon naar de rots te zwemmen. Eens zag hij de wijd opengesperde bek van een enorme vis Met daarin drie rijen grote scherpe tanden Pinocchio probeerde weg te zwemmen Hij schreeuwde om hulp Het blauwe geitje riep angstig Zwem vlug weg Pinocchio Anders zal de haai je opeten Maar het was al te laat De reusachtige kaken van de haai sloten zich om Pinocchio Toen werd het heel donker en Pinocchio voelde dat hij langzaam door de keel van de haai gleed. Wat was het donker en nat in de buik van de haai. Pinocchio was heel erg bang en hij durfde zich bijna niet te bewegen. Af en toe hoorde hij een brommend geluid. En dan was het alsof er een windvlaag langs zijn gezicht greed. De arme Pinocchio voelde zich zo ellendig dat hij begon te schreeuwen. Help, help, kan niemand me redden? Niemand kan je redden, hoorde hij een zachte stem zeggen. Je zit in de buik van de haai en je komt er niet meer uit. Wie, wie is daar? stotterde Pinocchio, want hij trilde van angst. Ik ben het, de tonijn. Ik ben ook door de haai opgegeten. Maar ik huil of schreeuw niet, want ik ben blij dat ik door een andere vis ben opgegeten en niet door mensen. Ik ga het boek eens inkijken dat ik in de maag van de haai heb gevonden. Maar ik wil eruit, zei Pinocchio. Hoe groot is deze haai en waar is de uitgang? Er is geen uitgang, zei de tonijn. Op dat ogenblik zag Pinocchio in de verte een heel klein lichtje. Hij nam afscheid van de tonijn en begon in de richting van het lichtje te lopen. Het duurde een hele tijd voordat hij het lichtje had bereikt. Wat hij toen zag, hij kon zijn ogen niet geloven. Hij zag een oude man met een lange witte baard. De man zat aan een tafel waarop een brandende kaars in een fles stond. Opeens zag Pinocchio wie de oude man was... Het was Geppetto, de houtsnijder, zijn vader. Vader, vader! riep hij. Eindelijk heb ik je gevonden. En hij holde naar Geppetto toe. De oude man keek hem ongelovig aan. Bedriegen mijn oude ogen mij niet? Ben jij het echt, Pinocchio? Ik dacht dat ik je nooit meer terug zou zien. Hij sloeg zijn armen om Pinocchio heen en hield hem stevig vast. Ik zit al twee jaar in de maag van de haai, zei hij, sinds de dag dat mijn bootje omsloeg. Ik zag nog dat de witte duifje op het strand neerzette. Ik probeerde terug te zwemmen naar de kust, maar toen werd ik door de haai opgegeten. Maar hoe is het gelukt in leven te blijven, vader? vroeg Pinocchio. In dezelfde storm verdween een koopmanschip in de golven. En de haai heeft alles opgegeten wat er in het ruim van het schip was. Blikjes vlees, dozen koekjes, thee, kaas en suiker. Daarom heb ik de laatste twee jaar genoeg te eten gehad. En er waren ook dozen met kaarsen. Maar nu is het eten op. En dit is de laatste kaars... Pinocchio wist nu zeker dat ze moesten proberen uit de buik van de haai te ontsnappen. Hij nam de kaars in zijn ene hand en pakte met zijn andere de hand van zijn vader. Ze liepen in de richting waar Pinocchio vandaan gekomen was. Na lang zoeken kwamen ze achter in de bek van de haai aan. Ze konden de maan en de sterren al zien, want de haai sliep met zijn bek open. Vlugvader, we moeten eruit voordat de haai wakker wordt, zei Pinocchio. En terwijl de haai rustig doorsliep, kropen ze heel langzaam over zijn tong in de richting van zijn onderlip. Daarna klom Geppetto op de schouders van Pinocchio. Die sprong in het water en begon weg te zwemmen van de haai die nog steeds niets had gemerkt. Pinocchio zwom urenlang met zijn vader op zijn schouders, want Geppetto kon niet zwemmen. Pinocchio was op het laatst zo moe, dat hij zijn armen en benen bijna niet meer kon bewegen. Rustig maar, Pinocchio, hoorde hij opeens een bekende stem zeggen. Ik zal jullie veilig aan land brengen. Het was de tonijn. Pinocchio en Geppetto klommen op de rug van de tonijn. En terwijl de tonijn snel verder zwong, vertelde hij dat hij hen stilletjes was gevolgd en zo ook had kunnen ontsnappen. De tonijn zette hen op een strand af. Pinocchio en Geppetto namen afscheid van de tonijn en gingen op zoek naar een stad of dorp. Ze hadden maar een klein eindje gelopen toen ze de vos en de kat tegenkwamen. De vos was nu echt gewond aan zijn rechtervoet. En de kat was echt blind geworden. Beste Pinocchio, zei de vos. Heb je wat geld voor ons? Nee, zei Pinocchio. Het is jullie verdiende loon dat jullie niets meer hebben. Jullie zijn boeven. Van mij krijg je niets. En Pinocchio en Geppetto liepen verder. En eentje verderop zagen ze een mooi klein huisje... midden in een veld vol bloemen. Ze liepen erheen... En klopte aan. De deur is open, hoorde ze een stem zeggen. Ze gingen naar binnen en daar op de muur van de kamer zat dokter Krekel. O beste Krekel, zei Pinocchio. Wat ben ik blij dat ik je weer zie. O, oh, nu ben ik opeens een beste Krekel, zei hij. Dat vond je anders niet toen je die hamer naar mijn hoofd gooide. Toen had je geen medelijden met me. Maar ik heb nu wel medelijden met jou. Maar denk eraan dat je in het vervolg vriendelijk bent voor de mensen en dieren. De krekel vertelde Pinocchio dat hij het huisje de dag ervoor van een mooi geitje met een blauwe vacht had gekregen. Van hem had hij gehoord dat er een pop door een haai was opgegeten. Pinocchio hielp zijn vader in bed. Daarna ging hij weer naar buiten. Hij ging op zoek naar een boerderij, want hij wilde melk voor zijn zieke vader halen. Een boer wilde hem wel een kan melk geven als hij ervoor werkte. Pinocchio moest een groot wiel ronddraaien. Zo kwamen er emmers water uit de put naar boven. Pinocchio zou de melk krijgen als hij honderd emmers water naar boven had gehaald. Tot nu toe deed een ezel dat werk, zei de boer. Ik heb hem een paar maanden geleden op de markt gekocht, maar nu is hij ziek. Hij ligt daar in de staal. Pinocchio holde naar de stal en zag dat het zijn vriend Luciferhoutje was. De ezel deed nog eenmaal zijn ogen open, zuchtte heel diep en stierf. Vanaf die dag werkte Pinocchio van smorgens vroeg tot avonds laat... bij de boer voor melk voor zijn vader en om een paar stuivers te verdienen. Hij leerde vlechten die hij op de markt verkocht. Na een paar maanden had hij een zilverstuk gespaard. De volgende ochtend ging hij naar de markt om voor zichzelf een nieuwe blouse te kopen. Het was een prachtige dag. De zon scheen en de vogels zongen in de bomen. Pinocchio liep flink door. Toen hij langs een grote slak liep, hoorde hij opeens roepen... Stop, Pinocchio! Het was de slak van de vee, die er op die ene avond zo lang over had gedaan... de trappen af te kruipen om de deur voor hem open te doen. Dag beste slak, zei Pinocchio. Wat doe jij hier? En weet jij waar de vee is? Oh, Pinocchio, zei de slak, de vee is heel erg ziek. Ze gaat zeker dood, want ze heeft geen geld meer om eten te kopen... Pinocchio haalde het zilverstuk uit zijn zak en gaf het aan de slak. Geef het zilverstuk maar aan de vee. Ik heb geen nieuwe blouse nodig. Deze is nog goed genoeg. De slak pakte het zilverstuk aan en kroop zo snel ze kon naar het huis van de vee. Pinocchio ging gauw naar het huisje van de krekel en begon meteen weer hard te werken. Want nu moest hij voor twee mensen zorgen. Zijn vader en de vee. Hij maakte manden tot de klok twaalf uur in de nacht sloeg. Toen kroop hij in een hoekje in het stro en viel in een diepe slaap. Pinocchio droomde dat hij de vee zag. Ze was nog mooier dan anders. Ze glimlachte tegen hem en gaf hem een kus. Ze zei, je bent een heel lieve jongen, Pinocchio. Je zorgt goed voor je vader en mij. Nu kan ik vergeten dat je vroeger zo ondeugend bent geweest. En ik beloof je dat wanneer je voortaan braaf bent, je heel gelukkig zult worden. Toen deze mooie droom voorbij was, werd Pinocchio wakker. Hij keek om zich heen en zag dat hij in een echt bed lag. En over een stoel hingen mooie nieuwe kleren. Nee, hij droomde niet. Het was allemaal echt. Er was die nacht een wonder gebeurd. Pinocchio sprong uit bed en liep naar de spiegel in de hoek van de kamer. Hij keek erin en zag dat hij een echte jongen was geworden. Een jongen net als alle andere jongens. Wat was Pinocchio gelukkig. De vee had zijn wens vervuld. Pinocchio trok zijn nieuwe kleren aan. In de zakken van zijn nieuwe broek vond hij een leren portemonnee. Er zat een briefje in en daarop stond... Lieve Pinocchio, dank je wel voor het zilverstuk. En in de portemonnee zaten ook vijftig zilverstukken. Dolblij holde Pinocchio naar de woonkamer. Daar zag hij zijn vader, die was hard aan het werk aan zijn werkbank. Om hem heen lag allemaal nieuw gereedschap. Jij hebt ervoor gezorgd dat het ons nu goed gaat, zei Geppetto. Want zoiets gebeurt alleen als ondeugende jongens braaf worden. Kijk eens naar die oude pop daar. Ben je niet blij dat je daar niet meer op lijkt? Pinocchio keek naar de pop en hij dacht: Wat heb ik er gek uitgezien? Hij tilde de pop op en zette hem op het kastje naast zijn bed. Ik zal hem altijd bewaren, zei hij tegen zijn vader.